Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Op het vliegveld van Kabul zijn vijf mensen omgekomen. Dat zeggen getuigen tegen persbureau Reuters. Hoe de vijf zijn overleden is nog niet duidelijk is rond de startbaan één grote chaos. Veel mensen proberen weg te komen nadat de Taliban gisteren de macht greep. Vertelt correspondent Aletta André. We zien voortdurend nieuwe beelden van, um, van, van mensen... die ja, echt in een soort van paniek en chaos uh, nog ja, echt bovenop elkaar... in die vliegtuigen proberen te klimmen. Het is onduidelijk hoeveel vliegtuigen kunnen vertrekken... en wanneer, vanwege het gevaar landen er alleen nog militaire vliegtuigen. Bij een steekpartij in Rozenburg, iets onder Rotterdam... is vanochtend een man... Omgekomen. Het gebeurde op de parkeerplaats van een tennisclub. Toen de politie aankwam, zagen ze de man in een auto zitten. Hij was al overleden. Vlak bij de club is één verdachte opgepakt. Het zit Roger Federer niet mee. De tennisser heeft al twee knieoperaties achter de rug, maar moet nog een keer onder het mes, zegt hij op Insta. Told me for the medium to long term. surgery. Na die operatie ligt hij er weer maanden af. Federer is al 40, dus de vraag is hoe lang hij het nog volhoudt. Maar zelf hoopt hij dat hij volgend seizoen weer op de baan staat. En de Nederlandse stranden zijn weer wat schoner. De afgelopen weken liepen vrijwilligers langs de kust met vuilniszakken en prikstokken. Ze kwamen van alles tegen. Nou, we hebben ten eerste rond de 4600 kilo afval gevonden... Uh, we hebben ook rond de 57.000 sigarettenfilters gevonden. Nou, kwamen ze op sommige stranden zelfs chips uit de jaren 90 tegen. Op het strand van Zandvoort kregen de opruimers gisteren, gisteren hulp van een afvalrobot. Waren ze blij mee? Ja, ik vind het helemaal super idee. Want ik doe nu uh, met uh, beach cleanup al een jaar of zeven mee. Dus uh, veel gebuk. Ja, ik vind het fantastisch dat er uh, mensen bezig zijn om het eigenlijke probleem van het uh, afval op te lossen. En de meeste troep lag trouwens op de stranden van Zandvoort, Noordwijk en Scheveningen. Het weer, het is gedaan met de zomer. Tenminste eventjes dan. Er is vrij veel wind vandaag. Er vallen buien. En het is niet warmer dan een graad of 17. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Door ze mee op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk Oost en Knoopt Rotterpottelplein. Een drie kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie.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 Goedemorgen. Het is... Uh, oh, ik even mijn uh, microfoon een beetje dichterbij zetten, anders gaat het, het hem niet worden. Goedemorgen. Het is zaterdag 14 augustus en dit is Goedemorgen Zandvoort. Vandaag hebben wij uh, al bij ons zitten meneer Van Haften over de persconferentie van gisteren. En daarna spreken we met Jan Bart Broertjes over de Jan Lammers tentoonstelling... En we eindigen het eerste uur met Sander ten Bos... over de consequenties van de persconferentie voor Zandvoort Beyond. En na het nieuws en een kleine pauze... spreken we met Ronald Cassé van de IVN-wandeling Zuid-Kennemerland. En hij is de woordvoerder van IVN. En dan Aad de Blois, of Blooi, ik weet niet of dat ik die S moet uitspreken... over het viersterrenstrand van Zandvoort. En we eindigen met Hellawanders over de nieuwe invulling van de Zandvoortpas. Overigens is vandaag de techniek in handen van Pim Groof. Goedemorgen, Pim. De jingles en de muziek zijn uitgezocht door Jelmer Koper. En de redactie deze week was uiteraard van Gert van Kuik. En mijn naam is Irene de Jager. Maar we beginnen met meneer Van Haften. Goedemorgen, meneer Van Haaften. Goedemorgen. Welkom en uh, fijn dat u er bent. Ik, we zeiden dus net al, van, het was toch wel even spannend weer gisteren... bij die persconferentie van, uh, ja, wat, uh, wat komt eruit? Je verwacht het, maar je weet het nooit zeker. Nee, want uh, de eerste berichten waren natuurlijk al een beetje... in de loop van de dag al binnengekomen. En uh, ja, dan uh, gaat iedereen vragen van, zou dat waar zijn? Uh, klopt het allemaal wel? Maar uiteindelijk moet je gewoon wachten tot de persconferentie er is. Dan weet je het zeker. Ja.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 Een derde van de kaartbezitters die, ja, die zal, denk ik, de kort een week dat al op... schiften? Ja, dat is aan DGP te bepalen hoe zij dat gaan regelen. Ik hoop dat uh, deze week, de komende week eigenlijk, van hen te horen hoe ze dat gaan doen. Maar ook daarvoor geldt natuurlijk, ook voor, voor uh, het circuit zelf, uh, ja, dat dat ook behoorlijke aderlating is. Hè? Want uh, ja. Ja, je bent ervan uitgegaan dat het evenement door mocht gaan.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 u, u mag niet komen. Ja, het, is, nou ja, goed. het zijn allemaal fans. Hè? Dus iedereen wil graag ja, aanwezig zeker. zijn. Het eerste keer na 36 jaar. dat de Formule 1 weer in Zandvoort is. Nee. Iedereen kijkt er naar uit. En je, het zal je maar gebeuren dat ja. je het kaartje hebt. En je mag toch niet. Ja, ik heb bij voorbaat al medelijden met die mensen. Want het, het ja. lijkt me echt enorm. Sneu, ja. je ja. dat maar neem niet weg dat wij in Zandvoort klaar zijn. Dat het feestje echt, echt gegeven gaat worden. En dat we met z'n allen, ook inwoners en ondernemers. hoop ik van harte. dat we er echt een, een mooi feest van kunnen maken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 Dat heb ik ook door PWN laten vertellen... dat de herten en de wisanders die daar loon rondlopen... eigenlijk gewoon allemaal aan het geluid gewend zijn. En het is inderdaad waar dat er ook roofvogels rondvliegen... en dus ook op zoek zijn naar een hapje. Maar goed, even terug op de rechtszaak. De rechter heeft denk ik een, een, een uitspraak gedaan... waar het circuit en ook de provincie Noord-Holland... want het was eigenlijk de provincie Noord-Holland... die de vergunning had afgegeven tevreden over mag zijn...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 Betekent dat inderdaad, nu zij de zaak verloren hebben, dat zij voor de kosten opdraaien van deze rechtszaak? Ik ken, nou, no normaal gesproken is het dan inderdaad zo dat de dat, dat partij die, die niet in het gelijk is gesteld een deel van de kosten van de zittingskosten moet betalen. Ik weet niet of dat in ieder geval ook is. Ik heb het nog niet gelezen, maar dat is wel gebruikelijk.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 Uh, je mag per jaar zoveel decibel uh, uh, zeg maar, geluid produceren. En er zijn auto's die minder geluid pro uh, produceren. En de geluid de auto's die meer pro produceren. En dan dat wegen ze, dat zetten ze dat naast elkaar. Ja. En dan zolang je maar binnen die norm blijft, dan is het goed. Dat is de vergunning, ja klopt. Ja.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 bijna iedereen in het oranje gehuld Max Verstappen gaat uh, toevoegen. Ja, ik hoop oprecht dat hij niet in de eerste ronde eruit vliegt... Nee. Uh, maar oh. dat hij echt, echt de hele race kan af uitrijden... en dat hij uiteindelijk op het hoogste plekje van het podium mag staan. Dat ja. we allemaal. Ja, ja we, we liften hem gewoon naar ja. de eerste ja, plaats. Ja, dat is mooi dat, <laughs> <laughs> Maar dat zie je met wedstrijden, met thuiswedstrijden ja. van de voetbal ook. Hè? Dat, dat spelers die, die worden als het ware meegenomen door het publiek. en dat, dat geeft ja. ze een enorme boost natuurlijk... Absoluut.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 voor alle andere activiteiten in het dorp. Uh, dus uh, laten we iedereen uh, nou maar daarvan gaan genieten... en uh, daar goed uh, zeg maar, het gevoel meenemen... Ja. en uh, op weg naar ook dan weer een, een nieuw seizoen, een nieuw jaar... waarin we een, een wat waarschijnlijk wel weer iets meer mogen dan dit jaar. Ja, nou ja, en als dan inderdaad uh, de zandhagedis het overleefd heeft... en uh, niet uh, verdwenen is want dat gaan ze dan ongetwijfeld proberen te bewijzen... van ja, luister eens, uh, zo erg was het niet... want ze, ze zitten er nog steeds. Alleen ja, natuurlijk, uh, ze zullen misschien... een klein stukje verder naar achteren gaan. Ze zijn en, verplaatst, ja, klopt. Ja, ja. Nou, ja, goed. Dat, maar de, de tribunes die nu gebouwd zijn... dat zijn tijdelijke tribunes. Yes. Ja. Die worden zo gauw het klaar is... Uh, worden die weer afgebroken... en dan blijft alleen de ene hoofdtribune uh, staan. Dus klopt. wat dat betreft, ja. Nee hoor, zo is het ook. En, en, uh, maar goed... Uh,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 inderdaad genieten daarvan alles wat u moet doen daar... en wat u nog bezighoudt met de Grand Prix. En uh, wellicht spreken we elkaar na de Grand Prix... om te kijken wat u uh, ja, kunt vertellen. dat is een goed idee. Oké. Okay. Fijn weekend, bedankt. Ja, dankjewel. We gaan luisteren naar muziek... If the world should ever stop, van JP. I know the times are changing. I know the times are strange. No one knows about tomorrow. I know that nothing's certain. Some things you can't explain. Time is stolen, time is borrowed. All I know is I, I won't let you down. If you're stepping out, I'll be following you. Falling and everything's upside down we can dance upon the ceiling oh if your hope is failing wrestling with your doubt i'll be there i'm still believing all i know is i, I won't let you down if you're stepping out De telefoon uh, Jan Bart Broertjes ja, van Zandvoort Beyond. Goedemorgen. Nee, niet, Zandvoort nee. niet van Zandvoort Beyond. Nee. Wacht even hoor. Ik, ik, ik, oh sorry Jan Lammers, neem me niet kwalijk. Nou, ik, ik, ik, ik raak nu helemaal in de war hier. Als het over de Formule 1 gaat, dan uh, word ik helemaal enthousiast en uh, overenthousiast. Ja. Maar goed, de tentoonstelling van Jan Lammers. Ja. Ja, die gaan we van de week opbouwen. Oh, die moet nog opgebouwd worden? Ja, ja, ja, ja. Er, zijn, er is van alles aan de hand in Zandvoort op het moment. Hè. Dus, uh, ja. Maar in het Zandvoortsmuseum hebben wij een tentoonstelling over Jan Lammers. Ja. En, uh, die gaan wij uh, van de week opbouwen en uh, aanstaande vrijdag gaan we hem openen. Heel gezellig. En uh, ja, nou er valt natuurlijk genoeg te vertellen over Jan Lammers. Dat is niet zo moeilijk. Directeur nee. van het circuit. <lacht> ja, hij is natuurlijk nu heel uh, druk met het organiseren van de Grand Prix. Ja. Um, maar uh, ja, hij is natuurlijk al begin jaren 70 uh, beroemd geworden. toen hij als 16-jarig jongetje kampioen werd in een Simkaartje. Ja. En uh, ja, daarna is het snel gegaan. Hè? Eind jaren 70 is hij uh, Formule 3-kampioen geworden, Europees. En uh, toen uh, de Formule 1 in. Nou, ja, dat ging helaas niet. Uh, zoals we allemaal gewild hadden. Maar uh, ja, uiteindelijk is hij toch met name op Le Mans... een enorm succesvol coureur geworden. Ja. Dus wij vonden het hoog tijd om hem een keertje... als uh, Zandvoortsmonument in de schijnwerpers te zetten. En dat valt mooi samen met uh, dat er weer een Grand Prix is... voor het eerst in 35 jaar. Ja, zeker. Ja, en ja, Jan is natuurlijk ook gewoon Zandvoort. Hè? We, we, we kennen Jan tenminste de meeste Zandvoorters. Dus kennen Jan natuurlijk ook gewoon als, als Jantje of als Jan... Uh, je komt hem ook overal tegen. Ik bedoel, in het dorp uh, kom je hem tegen. Op de golfbaan kom je hem tegen. Uh, nou ja, uh, maakt niet uit. Jan is gewoon een zandvoorter. En dat maakt hem dus ook heel erg toegankelijk uh, voor uh, een heleboel mensen. Of eigenlijk voor iedereen die zandvoorter is en hem kent. Dus het is wel heel fijn dat er uh, daar... Uh, zijn er, zijn er uh, speciale dingen die, die we kunnen verwachten daar? Nou, wat we in elk geval hebben zijn hele mooie foto's. En uh, die gaan we heel groot laten zien. Uh, niet alleen in het museum trouwens, maar ook op de boulevard. Dat hebben we de afgelopen paar jaar ook al gedaan... ter uh, gelegenheid van de historische Grand Prix. En dat werkt toch wel heel goed, die uh, enorme panelen op de boulevard. Ja. Um, want dan bereik je ook weer een heel andere doelgroep mee. Hè. Mensen die gewoon alleen maar vakantie komen houden in Zandvoort... en die er niet zo mee bezig zijn, die, uh, die zien dat ook. En uh, ja, dat is perfecte uh, promotie voor het circuit en voor de Grand Prix. En voor Jan. En voor het museum. En voor het museum, uiteraard ook. Inderdaad. Ja, ja, ja. En, en wat is het, het meest bijzondere stuk wat jullie gaan gebruiken daar? Nou, wat ik zelf heel bijzonder vind, dat heeft uh, Paul Beiersbergen van Henegouwen gemaakt. Paul, die heeft. Uh, uh, dat is een enorme Jan Lammers-fan. En zijn levenswerk is het maken van alle auto's van, waar Jan Lammers ooit in gereden heeft in miniatuur. Oh. En dat moet je niet onderschatten, dat zijn er vele honderden. Ja. Uh, maar wat Paul nu gemaakt heeft, is een uh, maquette van het gebouw van de slipschool. En uh, ja, dat vind ik wel heel bijzonder, dat hij dat zo even uit zijn mouw schudt. Um, en die is uh, te zien in het, uh, in het Zandvoortsmuseum tot uh, eind november. En uh, we gaan ook nog het een en ander doen voor het goede doel. Jan Lammers is een uh, ambassadeur van een aantal goede doelen. Um, waaronder het brandgrondenscentrum. Um, en dat, uh, we gaan de foto's en ook die maquette, die gaan we veilen voor het goede doel. Oh, dat is wel heel bijzonder. Dan, dan ben je natuurlijk in staat om een heel bijzonder item te bemachtigen. Ja, ja zeg maar gerust uniek, inderdaad. Dus, ja. uh, en je ja, zegt dat... ook de foto's, dus of, een, of een aantal foto's? Nou, ik, ja, dat, ik denk dat we ze eigenlijk wel allemaal gewoon uh, in, de, in de verkoop gaan doen. Ja. Uh, maar ze zijn enorm, hè, dus dat, een van de problemen is dat niet zoveel mensen thuis de ruimte hebben om zoiets uh, op te hangen. Maar goed, uh, we hopen toch op een mooie uh, opbrengst. Ja. Nou ja goed, je kunt hem natuurlijk ook gewoon uh, erop bieden en hem dan daarna schenken aan bijvoorbeeld een gebouw waar die dan wel uh, opgehangen kan ja. worden. Dat, dat is natuurlijk ja. wel, wel een goed plan uh, wat dat betreft. Er is, er is ook nog altijd een autosportmuseum in oprichting in Zandvoort. Dus daar, uh, die mensen zijn ook bezig met het samenstellen van een collectie. Dus dat zou ook een mooie plek zijn waar, uh, ja. waar zoiets weer terecht kan komen. Ja, daar, daar heb ik ook nog wel uh, connecties uh, over uh, over die, uh, dat automuseum. Want een van de locaties waar men toen over gesproken heeft... is het oude Dolphirama. Waar ze dat zouden willen hebben nou, uh, gaan, gaan uh, plaatsen. Uh, wat weet jij daarvan? Nee, ik weet daar heel weinig van. Ik heb contact met uh, de, de initiatiefnemers daarachter. En ik weet dat zij hun collectie die ik kunnen... Zij, uh die bewaren zij in het uh, gemeentehuis. En uh, zij zijn uh, zeer medewerkend als wij ze benaderen. Of wij iets uit die collectie mogen gebruiken voor onze expositie, dan, uh, dan mag dat altijd. Maar wat precies de status van hun project is daar, uh, nee, daar weet ik echt niks van. Ja, het zou toch wel heel erg mooi zijn en passend zijn als er een plek zou komen waar een automuseum voor Zandvoort uh, zou kunnen komen. Ja, er is zoveel autosporthistorie. Ik denk dat, we, dat wij dat allemaal vinden. En uh, ik ben <laughs> ja. blij dat het Zandvoortsmuseum... één keer per jaar de gelegenheid biedt... om iets met die autosporthistorie te doen. Ja. Maar dat zou natuurlijk fantastisch zijn... om dat permanent te kunnen doen. Ja. Ja. En, en over uh, de opening. Nou, uiteraard uh, zal Jan daarbij aanwezig zijn. Uh, ongetwijfeld... Uh, in, uh, in uh, gezelschap van uh, Mariska en zijn zoon. Uh, heb je nog andere mensen die daar... Uh, prominente mensen die daarbij aanwezig uh, gaan zijn? Nou, ik verwacht in elk geval de wethouder. En uh, ik begrijp dat Michael Blekemolen ook uh, acte de présence gaat geven. Ja, overigens is het een beetje improviseren... nog steeds in deze coronatijden met zo'n opening. Dus uh, ja. we zijn ook een beetje selectief in wie we daar uitnodigen. Ja. Want we hebben in het verleden wel eens... Uh, Openingen gehad, nou ja, dan kon je letterlijk over de hoofden lopen in het museum. Ja. Uh, en dat is natuurlijk niet de bedoeling nu, dus, uh, nee. dus dat is nog wel een beetje een dingetje. Maar er is natuurlijk ook een mogelijkheid om de deuren open te zetten aan de zijkant. Ja, hè? Op, het, op het gasthuisplein, uh, daar, daar kan het open, dus wat dat betreft uh, zou je dan iets meer ruimte hebben om mensen uh, hè, weliswaar gepasseerd naar binnen te laten komen. We rekenen erop dat het mooi weer is, inderdaad. Ja. En dat, uh, dat geeft ons al een hoop meer mogelijkheden. Dat is helemaal waar. Ja, Want wat de datum van de, van de opening ja, is? Ja, uh, aanstaande vrijdag, de 20 Ja. Uh, om een uur of vier uur s middags, denk ik. Ik moet je eerlijk zeggen, dat weet ik niet eens precies. Moet ik nog even bekijken. Want <laughs> ja, meestal is het hè, op een vrijdag uh, rond vier ja. uur... dan uh, heeft men uh, dit soort uh, openingen. Dus uh, ja. ja, dat wordt en wel heel de, erg spannend. De, de, de, de expositie loopt tot uh, 21 november. Dus er is voor iedereen de gelegenheid om die, om die te bezoeken hoor. Dat, is, uh, okay. dat hoeft niet meteen aanstaande vrijdag natuurlijk. Nee, dat, en, dat snap uh, ik. We hebben ook een aantal leuke activiteiten in het museum te organiseren... in de, in de periode tussen nu en 21 november. Ja. En, en dan uh, zeg wat u vertelt over de verloting... of in ieder geval over de, hè, de, de, voor het goede doel dat, dat men daarop kan inschrijven. Hoe gaat dat gebeuren? Um, ik moet je eerlijk zeggen, dat weet ik nog niet precies. Maar ook daar hebben we natuurlijk nog wel even de tijd voor. Want ja, pas na 21 november kunnen mensen hun, uh, hun foto of de maquette mee naar huis nemen. Want tot die tijd moeten, uh, moeten de mensen het kunnen zien in dit museum. Dus ja, daar uiteraard. We even de tijd voor. Maar kunnen ze dan tijdens de tentoonstelling zich inschrijven met een bot? Ja, ja zoiets, uh, zoiets gaan we doen inderdaad, ja. Nou, uh, bij, bij deze dan maar de oproep uh, voor... Uh, voor mensen om naar het museum te komen vanaf vrijdag... en uh, te gaan kijken hoe mooi het daar is. En dan ook een bod uit te brengen... of in ieder geval een, een bod op de verloting... van uh, de mooie items die beschikbaar zijn. Ja, dat zou heel mooi zijn. Ja, ik, uh, ik ga er gewoon vanuit dat dit een hele mooie tentoonstelling gaat worden. En uh, ik wens u heel veel succes met uh, de opening... en uh, dat, het, uh, dat het maar druk mag worden met veel bezoekers. Het gaat helemaal goed komen denk ik, oh. dankjewel. Goed, fijn weekend toch. Hè? Bedankt voor uw gesprek. Ja, ik het nog. Dag hoor. Dag. We luisteren naar de uh, jingle, the, het ritme van Zandvoort. Hè? The, rhythm, the rhythm of Zandvoort. Ja, dat Michel. Oké. Okay.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 Faster Three. Antwoord, uh, beyond. ja, u heeft natuurlijk ook gisteren aan de buis gekluisterd gezeten. Ja, al dagen naartoe ge geleefd, zeg maar. Ja. Het, moment, het moment dat het bekend zou worden wat de maatregelen zijn voor de komende periode. Ja, klopt. Ja, nou, uh, dat was een gunstig bericht voor u, denk ik. Nee, uh, oh, ja, zeker. Uh, kijk, laten we daar uh, zijn. Hartstikke heel erg mooi dat er, de dat race door kan gaan. Dat ja. de Formule 1 op, naar Zandvoort toe gaat. Dat we in de wereld zichtbaar worden als Nederland en dan helemaal als dorp Zandvoort. Um, echt prachtig dat je zo in de pixie komt staan. Um, en als je kijkt wat daar, wat ik daarvan verwacht als, als zeg maar um, marketing gezien um, denk ik dat dat een enorme spin-off gaat krijgen. Daar gaan echt um, heel veel mensen over de hele wereld naar Nederland kijken. En Zeker. Dat gaat vast wel weer tot bezoek leiden, terugkeren of, uh, aan, aan Zandvoort of uh, de regio. Dus uh, wat dat betreft echt supermooi. Ja, ja, daar nee, zijn we heel blij mee. Uh, maar het is natuurlijk niet alleen maar dus het, uh, het Grand Prix evenement... Hè, ...wat drie dagen duurt, maar uh, er is natuurlijk al een heleboel dingen zijn er al aan de gang. Hè. 16 juli begon de, Cart, de Car Art expositie in het Raadhuis... Uh, vanaf 31 juli de HDMZ Museum, de Race Experience. Nou, het Reuzenrad staat er. De kartbaan voor de kids is er. Uh, uiteraard kunnen mensen allerlei andere dingen doen. Uh, pole Position bezoeken, waar natuurlijk ook alles over de F1 is. Uh, er is een Zen Yoga activiteit op het strand. De Escape Room doet er iets aan. Er is heel veel. Ja, zeer mooi. Dat is ook tof. En het is mooi om te zien hoe veerkrachtig de ondernemers in Zandvoort zijn... en hoe, hoe de drive is om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Ja. Um, dus daar, daar hartstikke blij mee. Echt uh, top dat we er op deze manier uh, toch wat moois van kunnen maken. En uh, weten, uh, binnenkort worden de, de etalages natuurlijk uh, aangekleed. Komen de vlaggen er hangen, Komen de, de vlaggen op de boulevard? En komen er, uh, ja, komt er heel veel aankleding in, in, in het dorp Zandvoort. En dan komt het dorp helemaal tot leven en helemaal in de sfeer van de Formule 1. En dat is natuurlijk prachtig mooi om te zien. Ja, nou ja, we zien nu al dat er bij heel veel huizen de F1-vlag uh, uh, hangt. Uh, daar werd op Facebook een oproep uh, voor gedaan. En ik denk uh, dat inclusief mijzelf er heel veel mensen zijn... die daar uh, gehoor aan gegeven hebben. En dat maakt het al een beetje bijzonder... Hè? dat je overal waar je kijkt uh, die uh, zwarte witte uh, finish-vlag ziet. Nou, het is nog niet gefinished, want het is net begonnen... Maar dat maakt het wel levend al in het dorp. Ja, ik vind het echt supermooi. En ik vind het ook heel mooi om te zien hoe iedereen uh, zeg maar meedoet daaraan. Uh, dat is gewoon uh, ja, supertof om te zien. En ik denk dat het ook heel leuk is voor de bezoekers van Zandvoort... Um, om te kijken hoe, hoe iedereen zijn uh, steentje bijdraagt hier. Ja. Jullie hebben alle gezichten wel één kant op kunnen krijgen in het dorp, lijkt mij. Want inderdaad, de horeca-ondernemers hebben hun dingetje gedaan... Uh, nou, er is eigenlijk van alles wel wat te doen. Ja, tuurlijk. Nee, maar dat is ook mooi. Net wat ik zei: heel prachtig hoe, hoe veerkrachtig in deze periode iedereen bezig is om dit één groot feest te laten zijn. Ja. Tot, tot hoe lang uh, kan dit door blijven gaan? Zand voor uh, nou, um, kijk, het is gewoon heel simpel. Zandvoort bij is natuurlijk voor de uh, festiviteiten rondom de Formule 1. Uh, dus wij eindigen in principe op. Uh, de, de meeste dingen eindigen gewoon op 5 september. Um, rondom Carhart is er nog een paar dagen doorlopen. Een aantal expositiedingen in de openbare ruimte die nog gaan komen. Hè, die worden komende weken opgebouwd. Die, um, die blijven iets langer staan. Um, en dan, uh, ja, uh, een dikke week na de Formule 1, dan zal het dorp weer teruggaan naar. Gaan Normale stand, zeg maar. Hè? Ja. Maar goed, daar, daar zal dan de Formule 1 nog altijd wel een klein beetje in blijven plakken. Jazeker. <laughs> Ik denk ja. dat zolang mensen ademhalen, dan zal men erover blijven praten en ermee bezig zijn. Wat natuurlijk erg mooi is. Tot wanneer blijft het reuzenrad staan? Tot 5, tot 5 september oh. kunnen mensen een rietje maken in het reuzenrad. Ja, het is een feest om te zien, vind ik hoor. Als je, als je zeg maar aankomt lopen en je ziet s'avonds vooral die prachtige kleuren die er op dat, uh, op dat ding staan. Het is echt uh, geweldig is het. Ja, leuk hè? Heel bijzonder. Ja. Ja, het is een mooie ja. reuze gehad. Ja, zeker. Uh, is dit uh, iets uh, wat, wat uh, vastgehouden kan worden, dat u zegt van nou, dat, dit, dit is ons bevallen en we gaan volgend jaar kijken wat we het weer, of het weer kunnen doen op deze manier, mits natuurlijk de Formule 1 volgend jaar weer in Zandvoort gereden mag worden? Ja, ik ga ervan uit. En volgens mij is dat ook al bekend dat de Formule 1 de komende drie jaar nog zal in Zandvoort uh, landen. Ja. Um, um, Zandvoort Beyond is daaraan gekoppeld en uh, is verantwoordelijk voor de festiviteiten rondom die Formule 1. We hopen natuurlijk volgend jaar de pandemie achter ons te hebben en dan kunnen we grootzare uitpakken. En, en dan hopen we natuurlijk nog veel meer leuke dingen uh, neer te kunnen zetten. Ja. Um, en en uh, zeg maar een goed programma weer uh, te kunnen bouwen. Ja. Een, een groot scherm waar de, de, de niet gelukkige mensen, althans de mensen die niet zo gelukkig zijn geweest om een plaatsje op het circuit te bemachtigen, de, dan wel een groot scherm in het dorp waar die mensen kunnen kijken? Is dat een optie? Hebben jullie dat heb volgend jaar? Ja. ja. Ja, dat zou, uh, dat zou een, uh, het zou een mooi, mooi iets wezen om te kunnen realiseren. Uh, er kleven wel een aantal nadelen aan, of tenminste de voorwaarden aan, en die zijn nog best wel lastig. Maar um, ja, dat is al vaker de sprake geweest. Um, het zou op zich uh, een mooi idee zijn. ja Maar wat, wat zijn dan uh, de, de voorwaarden, CQ-bezwaren die ja, daar aan plakken? De, de, het gaat om uitzendrechten en uh, die ah, moet je, uh, die moet je, je afkopen. Ja. En uh, tot groepen van 350 man uh, is dat heel eenvoudig. Maar zodra je boven de 350 man komt, dan, uh, ja, dan gaat dat grof geld kosten. En dat is, uh, dat is wel een dingetje. Ja. ja, het gaat eigenlijk altijd weer om geld, hè? Zo, zo. Ja, ja, ja, ja, dat, dat is hoe we televisieland te hebben ingeregeld tegenwoordig. Ja, dat is wel zo. <laughs> maar ja, het zou natuurlijk prachtig zijn als je, als je dat zou kunnen doen, want ja die rechten, ik eh, bedoel degene die er naartoe gaat, die, die, die gaan, en uh, of dat je dan op televisie kijkt want die rechten zijn natuurlijk dan, die zou je eraan vast kunnen plakken, want dan kunnen mensen ook natuurlijk allemaal kijken dat je je eigen televisierechts van, van thuis meeneemt <lacht> en die je ja. even inlevert en dan zegt, nou ik kom het even hier nee, maar goed, dat, omdat dat <lacht> al betaald is, denk ik dan van nou, waarom geef je die rechten ja. dan niet om het op een groot scherm te doen ja, het zou mooi Zo werkt het niet helemaal. <laughs> nee, dat is waar. Maar goed, uh, tot uh, 5 september. Uh, het, is, het is 7, septem 7 september gestart, gestart. Het Reuzenrad bijvoorbeeld. En zo zijn natuurlijk, uh, er natuurlijk meerdere activiteiten. Elke activiteit doet het op zijn eigen manier. Um, hoe, hoe groot is de invloed van uh, Zandvoort Beyond op die activiteiten? Of is dat echt gewoon met elkaar afspreken van nou, jullie gaan dit doen en wij vinden dat goed? Of zitten daar ook nog restricties op? Nee, uh, dat werkt als volgt. We hebben verschrikkelijk veel mooie, leuke initiatieven gehad. Die bundelen en die stoppen we in een vergunningaanvraag. Daar is Sandvoort Beyond verantwoordelijk voor. Um, en dan uh, is Sandvoort Beyond verantwoordelijk dat dat uh, zeg maar afgestemd wordt met de veiligheidsdiensten. Dat het in goede banen wordt geleid. Um, en dat er op het juiste moment de juiste dingen gebeuren. Um, dus dat is eigenlijk hoe het werkt. Ja. Um, en uh, daar is zandvoort bij ont, zeg maar verantwoordelijk voor. Uh, ja. Het is eigenlijk de enige partij die een vergunning kan aanvragen... in de periode van Formule 1 in Zandvoort. Um, en is verantwoordelijk voor die, die vergunning um, in die week. Ja. Nou ja, ik uh, denk dat het een, een prachtig evenement wordt. En als het weer ook nog meewerkt, dan, uh, dan kan het niet misgaan, lijkt me. Nou, dat zou mooi wezen. Ja, zeker. Goed, uh, ik zeg dank u wel voor dit gesprek. Uh, ik wens u een hele mooie Grand Prix. En uh, wellicht uh, spreken wij elkaar ook daarna nog even over een evaluatie... over hoe het geweest is. Nou, dat zou hartstikke goed zijn. Ik wens u een, nog een u een fijne uitzending nog. Dank u wel. weekend. Ja hoor. Daar. We luisteren naar Uptang Girl. Nee, dat doen we niet. We hebben een ander liedje. Hè? No Planet. Ik, ik, ik... ik. ik. Ja. Daar komt hij. Heart, or feel complete, baby Why would you make out of words A cage for your own bird? When it sings so sweet The screaming, even fuckery of the world Why would you offer her name To the same old tired pain When all things come from nothing And honey, if nothing's gained My heart is thrilled by the still of your hand. That's how I know now that you understand There's no plan, there's no race to be run The heart of the rain, beneath the street the sun Let the awful song be heard. Bluebird, I know you beat baby, but your secret is safe with me. Cause if secrets were like seeds, keep my body from the fire higher, gardener for my grave. Drilled by the still of your hand. It's how I know now that you understand. There's no plan. There's no race to be run. The harder the pain. Honey, the sweeter the song. Dat was uh, inderdaad um, No Plan van Hozier. Of Hozier, ik weet niet hoe het uitspreekt. We hebben aan de telefoon uh, Gerry Rutten. Ja, goedemorgen Irene. Goedemorgen, goedemorgen. fijn dat je even aan de telefoon uh, kon komen. Ja, ja, ik had het al nou, voorbij zien komen. Ja. Uh, want er is uh, iets heel bijzonders. Uh, aanstaande maandag op het uh, louis Davids daar zal een uh, zilveren Mercedes AMG GT staan. Dat is namelijk de safety car van de F1. Ja. En daar kunnen mensen mee op de foto. Ja, ja. Het ja, is dus gewoon even leuk. Het is een, een, een beetje een opwarmertje voor de Formule 1... Hè, die uh, 5 september in, uh, in Zandvoort uh, plaats gaat vinden. Gewoon leuk. De, de auto staat op het plein. En uh, iedereen kan daarmee op de foto, om het zo maar te zeggen. Je kan uh, een, een selfie maken. Je kan een foto laten maken met het hele gezin, met de kinderen. Dus het is best wel leuk dat, dat zo'n uh, zo auto daar, uh, daar staat. Ik vind het heel en, bijzonder. Ja, toch? Heel spectaculair. Ja, en, ja weet je, een safety car is een hele belangrijke auto in de Formule 1... Want die is tijdens gevaarlijke situaties, is die, probeert hij die de troepen in veiligheid probeert die te houden. Hè? Hij rijdt vooraan en dan moet alles goed gaan achter hem. En, ja. Dus dat is best wel een hele belangrijke auto, zeg maar. Hè? Zeker? Ja. Zeker. Dus heel leuk dat, dat, dat, dat er iemand komt, dat de safety car daar staat. Het is gewoon, het is niet heel, ja, dat is het enige, maar het is wel heel, heel leuk eigenlijk om, om daar te staan. Er is geprobeerd om nog Jan Lammers te krijgen en andere mensen van het circuit, maar die hebben het op dit moment vreselijk druk natuurlijk met ja. de, de voorbereidingen en alles. Dus dat, dat is niet gelukt. Maar er is iemand van Blekenmolens Race Planet, hè, is er... Is er erbij dus dan kun je misschien ook vragen stellen, en uh, dat is misschien wel leuk ook. Ja, maar het is een hele bijzondere auto, hè? Het is, het is ja, echt indrukwekkend, die, uh, die auto. Ja, ja, hij valt op, hè ook. Uh... <laughs> dat kan je wel stellen <laughs> dat hij opvalt, ja. Dus dat ja. is wel leuk. Dus ja. het is wel fijn als dat bekend uh, wordt uh, gemaakt. Dat, het staat ook wel overal. Maar het is dus aanstaande maandagmiddag, ja. 16 augustus, van 2 tot half vier. Ja. En uh, het is de locatieplein voor de blauwe tram, hè, waar de bibliotheek is en zo. Ja. Dat grote plein is wel leuk. Je hoeft je? niet aan te melden. Het is gratis. Je kan ook een kopje koffie... en een kopje thee uh, kun je drinken. Dus een beetje gezellig uh, iets heids... op het plein. Ja. Gewoon een beetje, een beetje leuk. Uh, toch? Nou ja, dat niet... alleen uh, met die auto die dus wel... heel erg bijzonder is. Maar aan de andere kant... kunnen mensen dan ook uh, nog weer... een keer kennis maken met de blauwe tram. Ja, dus nou, de blauwe tram dat... is natuurlijk... Uh, uh, wel een ding ondertussen... in Zandvoort. Uh, daar kun je niet meer omheen. Er worden heel veel dingen georganiseerd. Ja. Er is een jeugdhonk... Uh, er is ja. een fit voor senioren, een koffie ja. in, oh, uh, kom je eten. Draag. Nou ja, fijn. Oh nee, dat eten is niet in, uh, in de Blauwe ja, dat Tram. dat is er ook. Dat is is er dat ook. er ook? Dat is er ook, ja. ja dat oh ja, en natuurlijk, en de dat... eetclub in de Blauwe dus Tram. De eetclub is ook in Ja, al, Eigenlijk is alle, er zijn er heel veel dingen die ook in Noord uh, uh, plaatsvinden. Pla, vinden ook plaats in de Blauwe Tram. Ja. Uh, want het is natuurlijk een, een, het is een locatie, een tweede locatie van... Uh, van, van Pluspunt. Plus, dus, ja. Maar dichterbij, hè, dus in het, in het centrum zelf. Dus ja. Ja. Dat is, het is dat wat vroeger natuurlijk ook uh, was, maar uh, en dat begint. Dat is allemaal, uh, allemaal weer aan de, uh, aan de uh, gebeurt dat weer. En men kunst, kan zich opmelden, aanmelden. Uh, uh, en het, voor al die uh, activiteiten. Voor uh, al die activiteiten ja. kun je gewoon bellen. Je kan bellen naar, hoe heet het? Naar, uh, naar uh, Noord, maar je kan ook naar de blauwe tram. Kun je bellen? En je kan en langskomen... En je kan gewoon langslopen. Ja. Dus Zeker, die... ja, er wordt ook leuk. biljart. Ik werk deze ja. maand op donderdagmiddag bij Pluspunt ja. in Noord. En dan ja. is er altijd een hele groep mannen ja. die ja. komen biljarten. Ja. En die biljarten ja. dus ook in de blauwe tram. Ja. Nou, hoe, hoe leuk is dat? Gezellig met elkaar. Kopje koffie, ja. kopje thee erbij. Ja. Uh, overigens uh, is dat wel aardig om te zeggen, kun je ook een strippenkaart kopen voor de... Ja biljard club. Ja. En uh, dan, dan koop je zeg maar. Uh, ja, dat, is toch, dat is toch mooi, dat is dat hartstikke mooi de gelegenheid er is. Ja, zeker is toch zeker. Ja. Ja. Dus uh, ja, dus dit was eventjes een een, een belangrijk tussendoortje ja. om uh, even te vertellen. Nou ja. En uh, nou ja, hopelijk dat, uh, dat iedereen daar uh, naartoe komt. Dat is wel leuk voor van de kinderen nog, want er is nog vakantie hè. Ook. Ja. Dus uh, met, hun, met hun ouders uh, kunnen ze dus uh, op de foto... Ja, de jeugdronk is er ook weer op maandag, zie ik. Ja. ja. En uh, ja. nou, dat, dat is ook uh, gezellig. Uh, mens, daar moeten mensen zich wel voor aanmelden, of hoeft dat ja, niet? Ja, daar moeten ze zich wel voor aanmelden, ja. ja. ja. Ja, ja. Maar, dat is... en, maar Als je het niet zeker weet, hè, Irene, dan moet je wel gewoon altijd op. Hè, met, ja, uh, met, met, met, met, ja je plus plus kunt plus. online kijken natuurlijk, en, want en als je, op de site, ja, je kan.. dan uh, dan ja, kom je ja, vanzelf nee, uh, of bij pluspunt. Dus zelfs het algemene nummer, die weet dat ook allemaal. En voor de zekerheid kun je dat, uh, kun je dat doen... Als je, het niet, als je denkt, van oké, okay, ik weet het niet, uh, niet zeker. Uh, ja. Nou ja, uh, dat is eigenlijk wat ik wilde vertellen... over, de, over aanstaande maandag. De ja, 16. nog even een herhaling. Maandag 16 augustus van 2 tot half 4. Locatie ja. Het Plein voor de Blauwe Tram. Uh, ja. Aanmelden is niet nodig. En dan kun je dus op de foto... met die prachtige ja. zilveren Mercedes-AMG ja. GT... Juist. Belangrijke safety car. Hè, in... Belangrijke safety car, ja. precies. Ja. Oké, okay, nou. ja, dat is hem iedereen. Goed, nou, dankjewel voor je gesprek. Ik wens jou ja. een heel mooi weekend. En uh, wij zien elkaar ook. ongetwijfeld weer ergens Absoluut. in de straten van Zandvoort. Ja. Zeker weten. <laughs> Goed. Dankjewel hoor, voor de, voor de tijd. Dank okay, je, dag. dag. Goed, um, hoeveel tijd hebben we nog, Pim? Vijf minuten? Nog een paar minuten over? Ja, nee, ik, heb, ja, ja. ik heb ook een nummertje, vijf Oh, dan mag je die er wel in doen. Ja, dat is prima. Tot het nieuws en dan spreken we elkaar na het nieuws weer. Tot straks. Dag.